11 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Om het deeltijdwerk van gemeenteraadsleden aantrekkelijker te maken... moet dat werk degelijk worden beloond. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in Nieuwsuur. Hij reageerde daarmee op de uitkomst van een onderzoek... naar de bereidheid van mensen om op de lijst van de raadsverkiezingen te gaan staan. Vooral nieuwere partijen in kleinere gemeenten... vinden maar moeilijk mensen die zich kandidaat willen stellen. En volgens Plasterk is ook het geringe aanzien van de politiek... een oorzaak van het teruglopende aantal kandidaten voor de raad. In de Zwitserse Alpen zijn vandaag vier mensen om het leven gekomen door lawines. De slachtoffers zijn twee klimmers, een gids en een skier. Bij drie andere lawines in het kanton Wallis raakten mensen gewond. Deze winter hebben lawines in Zwitserland elf levens gekost, melden Zwitserse media.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 Het openbare leven op veel plaatsen kwam tot stilstand. Er zijn problemen met het vliegverkeer, scholen en kerken blijven dicht... en mensen krijgen het advies binnen te blijven. Een luchtstroom, die direct afkomstig is uit het Poolgebied... bereikt naar verwachting ook het meest zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Het weer, het is bewolkt met buien en veel wind. Vannacht is het tussen de 4 en de 7 graden. Morgen waait het nog steeds en dan blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. En tot vrijdag blijft het wisselend, maar het wordt geleidelijk minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Die tv-reclame van Alex met die volleybalsters die een time-out krijgen.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 Binnen zit John Jansen van Galen. Vanmorgen vroeg het twisken. Altijd het twisken. We holden oostwaarts in de rozevingerige dageraad... en zagen tussen onze oogharen door... de dansende gouden pijltjes die de zon op het water maakte. Ja, ik weet het, dat is twee keer plagiaat in één zin. Maar wie zou ik zijn om het mooier te willen zeggen dan Homerus en Nessio. Goedenavond. Herinnert u zich Sander Terphuis, Iraans vluchteling... gijzelde de Partij van de Arbeid met zijn verzet... tegen strafbaarstelling van illegaliteit... bestookt nu de Tweede Kamer om het uitzetten van Irakezen te beëindigen... en ligt in met het oog op morgen toe waarom. En Frank Treur en Maatje Wortel, die kent u vast nog. Succesvolle, jonge, literaire debutantes... komen deze week allebei met hun tweede roman met opmerkelijke dwarsverbindingen... samenvloeiend in het Sint-Elizabethsgesticht te Amsterdam. Straks de ontknoping. En de spreeuw? Denkt u soms ook, waar bleef de spreeuw? Inderdaad, hij is sterk op zijn retour. In dit jaar van de spreeuw een goed woordje voor deze gevleugelde vriend. Ten slotte een 3000 jaar oude tombe waarin... de bierbrouwer van de farao's. Eerste kranten vanmorgen vroeg... Nu het nieuws van heden. Zondag 5 januari. Belastingvrij schenken blijkt populair... en kan de schatkist veel meer gaan kosten dan verwacht. De regeling werd vorig jaar tijdelijk verruimd. In plaats van ruim 50.000 euro... mogen ouders nu eenmalig 100.000 euro belastingvrij... aan hun kinderen schenken. Heel veel mensen doen dat, zeggen de notarissen. Wij zien in de eerste twee maanden in oktober en november dat er al zoveel schenkingen zijn gedaan dat wij verwachten als je die lijn doortrekt voor 2014 dat er heel veel meer schenkingen dan 5000 gedaan worden. Hoeveel dit de schatkist kost weten de notarissen niet maar het is beduidend meer dan er was berekend. De kinderen moeten het geschonken bedrag overigens aan hun huis besteden. Het leger wordt sinds kort ingezet om inbraken te voorkomen. Dat onthulde de Amsterdamse burgemeester van der Laan in Buitenhof. Politie en justitie hebben de hulp ingeroepen van het leger voor allerlei technische middelen om oog en oren te zijn. En dat heeft geleid tot een daling van het aantal inbraken met tussen de 30 en de 50 procent. Dus die oren en oogfunctie hebben ze verdomd goed vervuld. Meer wilde van der Laan er niet over kwijt. Bijzonderheden horen we binnenkort van politie en justitie, zegt hij. Het zou gaan om inbraken in Amsterdam-Noord. Rellen en geweld op veel plaatsen in Bangladesh... waar parlementsverkiezingen werden gehouden. Er vielen bijna twintig doden. De politie schoot op mensen die stembureaus aanvielen en in brand staken. De oppositie boycotte de verkiezingen omdat ze niet eerlijk zouden zijn. Portugal verloor een nationale held, voetballegende Eusebio. Hij was 71 jaar, had hartproblemen en is vanmorgen overleden. Eusebio maakte furoren toen zijn club Benfica in 1962 de Europa Cup 1 veroverde ten koste van Real Madrid. En Eusebio voltrok het vonnis. Benfica had de achterstand omgezet in een voorsprong. Uit een vrije schop scheurde Eusebio zelf nog een heel mooi vijfde doelpunt. Eusebio geldt als een van de beste voetballers ooit. Volgens sportjournalist Hugo Kams... was hij een combinatie van George Best, Pele en Johan Cruijff. Hij had het allemaal. Hij was snel. Hij was grillig. Totaal onberekenbaar. Hij had een fenomenaal schot vanuit de wreef. Kanonskogel. En hij was niet te houden. Dat leverde hem bijnamen op als de Zwarte Parel en de Zwarte Panter... Portugal huilt om zijn dood, zegt president Cavaco Silva. Die heeft drie dagen nationale rouw afgekondigd. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... kan Iran een rol spelen bij de Syrië-conferentie deze maand. Aan de telefoon Thomas Erdbrink, correspondent in Iran. Goedenavond. Goedenavond. Wat zou hij bedoelen met een rol spelen? Nou, hij bedoelt eigenlijk dat. Uh, zolang Iran blijft eisen. dat president Assad uh, aan de macht moet blijven in, in Syrië. Uh, kan het niet echt meedoen aan die gesprekken. Maar, zo zei Kerry vandaag. Iran mag wel, en dat is echt een soort van doorbraak, uh, ja, van de zijlijn meepraten. Nou, in de Amerikaanse positie, die, die eigenlijk jarenlang hebben gezegd dat Iran de schuld is van alles in Syrië, is dat inderdaad wel uh, een verandering. Ja, en waarom doet Washington dit, uh, terwijl zo lang niks moest hebben van de Iraanse inmenging? Ik denk dat het heel duidelijk is als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen weken... ...dat de regio, het Midden-Oosten, eh, ja, heel hard aan het veranderen is. Bomaanslagen in, eh, in Libanon, eh, beschuldigingen van de Iraners, dat de Saudis daarmee te maken zouden hebben. Natuurlijk de oorlog in Syrië en dan ook eh, de afgelopen dagen Al-Qaeda... ...die twee steden in Irak inneemt waar de Amerikanen eh, jarenlang voor hebben gevochten, Fallujah en Ramadi. Wat er gaande is, is eigenlijk een toenemende sectarische oorlog... Nog tussen soenieten en schieten. Nou, de Amerikanen hebben altijd de soenieten als bondgenoot gehad. Maar die zien nu uh, dat die steeds moeilijker te controleren worden. Uh, de, de, de salafisten, uh, de hardcore soenieten. Uh, ja, die lijken voor heel weinig reden vatbaar. Terwijl uh, de schieten uh, veel meer georganiseerd zijn. In Irak is daar natuurlijk premier Maliki een bondgenoot van de Amerikanen. En ja, de Amerikanen zijn ook met de Iraniërs aan het praten over het nucleaire programma. Dus waarom niet een beetje aan elkaar snuffelen... kijken of daar ook iets te halen valt voor de Amerikanen? En, en zal dat een oplossing in Syrië naderbij kunnen brengen?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 Al deze uh, gesprekken die in Zeef moeten gaan plaatsvinden, dank Thomas Erdbrink. Tot zover Iran en Syrië. En nu Helene Ekker in samenzang met mij over de kranten van morgen vroeg. Het aantal doden door longkanker kan fors omlaag... als rokers en ex-rokers elk jaar een CT-scan laten maken. Volgens een bericht in Volkskrant blijkt dit uit een Amerikaans-Nederlands onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn zo positief... dat een adviesraad van de Amerikaanse overheid voorstelt... een screening op longkanker in te voeren. In Nederland is hier al lange tijd discussie over. Longkanker is in theorie een goede kandidaat voor screening... omdat de ziekte bijna altijd komt door roken... waardoor de doelgroep duidelijk is... en patiënten meestal te laat klachten krijgen. Van alle patiënten met longkanker leeft vijf jaar later nog maar 13%. Trouwbericht bericht over een nieuwe actiegroep die wil dat de CITO-toets wordt afgeschaft. De toets die volgende maand weer op 85 van de basisscholen wordt afgenomen. De actiegroep Op weg naar geweldig onderwijs bestaat uit onderwijzers en een ontwikkelingspsycholoog. Ze vinden dat de toets het geven van goed onderwijs in de weg zit. Vooral het feit dat de onderwijsinspectie de CITO gebruikt als middel om de onderwijskwaliteit te beoordelen stoort de actiegroep. Nederlandse wetenschapper vertelt over angstig avontuur in Zuidpoolgebied... is een kop in het AD. Erik van Sibille zat aan boord van het Russische schip... dat een week lang de aandacht kreeg van de complete wereldpers. Hij zit inmiddels veilig op een ander schip, op weg naar huis... en vertelt via een satelliettelefoon zijn verhaal. Dartspelen vliegen de winkel uit, meldt de Telegraaf. Van Limburg tot Friesland draaien dartswinkels over uren. De kerstverse Nederlandse wereldkampioen Michael van Gerwe zorgde ervoor dat jong en oud in de rij staan voor het spelletje. Het is vergelijkbaar met de periode dat Raymond van Barneveld alles won... in de jaren negentig, vertelt een verkoper. Ruim twee miljoen kijkers waren er voor de WK-finale die van Gerwe speelde. Holland best Hollande is een kop in de Franse editie van de Huffington Post. De Post reageert op een verzameling foto's in de Volkskrant vorige week... waarop te zien is hoe de Franse president Hollande... bij verschillende gelegenheden vergeefs... de hand van internationale politici probeert te schudden. De serie foto's was de afgelopen dagen een grote internethit. Ook de Washington Post, de BBC, Der Spiegel en andere media namen hem over... Maar de Franse Huffington Post was boos... en beschuldigde de Volkskrant van kwade trouw. De foto's suggereren dat niemand de hand van Hollande wil schudden. Maar de foto's zijn vlak voor de eigenlijke handdruk gemaakt. Volgens een fotoredacteur van de Volkskrant was dat ook wel duidelijk. Dat er even later dus wel een hand wordt gegeven. Dat is fotografie, zegt hij. Eén seconde later ziet het beeld er heel anders uit. Hmm, mij was dat eigenlijk ook niet zo duidelijk.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 This time Dr. Hamel, don't ask. Gisteravond bespraken we al hoe in Irak het geweld escaleert. De stad Fallujah is in handen van Al-Qaeda. Elke dag vallen in deze strijd doden, ook vandaag tientallen. Dit moet consequenties hebben voor het Nederlands asielbeleid, vindt jurist Sander Terphuis, lid van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. U pleit voor het beëindigen van het uitzetten van Irakezen. Daar gaat staatssecretaris Fred Teven over. W wat verwacht u nu van hem? Nou, ik, ik hoop en ik verwacht dat hij uh, gezien inderdaad uh, de toename van, uh, van het geweld in Irak en gezien de onveilige situatie uh, in feite door het hele land, dat hij wel tot het besef komt dat het niet verantwoord is om uh, asielzoekers uit het land uh, terug te sturen naar dat onveilige, onveilige Irak. Nee, en om, om hoeveel Irakese asielzoekers gaat het eigenlijk? Kijk, de exacte cijfers zijn op dit moment niet, niet voorhanden. Het gaat om ook mensen die uitgeprocedureerd zijn... en mensen die op dit moment in de procedure zitten. Maar ik schat zo in dat het gaat om enkele honderden. En uh, mijn voorstel is ook het zogenaamde uh, moratorium uh, in te stellen... waarbij dus het gaat om het uitstel van vertrek van ja. deze mensen... Uh, en, dat nogmaals, en dat rechtvaardigt gezien uh, de toename van het geweld door, door het hele land. Ja, ik zei beëindigen, maar u wilt uitstel. U, u hebt zelf begrijpelijk contact met de asielzoekers in de vluchtelingenkerk in Den Haag. Geeft u die ook juridische bijstand en advies? Nou, soms wel. Uh, maar ik vind dat het uiteindelijk natuurlijk ook wel een oplossing moet komen voor al die mensen uh, die daar zitten. En uh, een deel van hun uh, zijn asielzoekers uit Irak. En uh, uh, juist als het om hun gaat, dan uh, vraag je je af of het nou nogmaals wat ik zeg echt verantwoord is om die mensen nu met alle macht uh, terug te sturen. Terwijl je juist ziet dat uh, het geweld alleen maar toeneemt en ja. zich verspreidt door het hele land. Ja. Dus dan, dan zou ik zeggen, dan is dat niet rechtvaardig om een pas op de plaats te zetten, te maken. En zeggen van nou voor een duur van zes maanden, dan wel twaalf maanden, hè, dat is de regeling in de Vreemdelingenwet. Wet. Door te zeggen van die duur laten we die mensen hier in veiligheid en rust uh, blijven. Ja. Worden ook op dit moment Irakezen uh, teruggestuurd naar Irak? Uh, in feite wel. Het is wel zo dat assis uit Irak op dit moment in uh, detentiecentra uh, blijven, in afwachting van hun uitzetting. Dus het wordt door de IND wel actief gewerkt uh, uh, aan hun uitzetting. Dus het is niet uitgesloten dat er deze week Irakezen teruggaan naar Irak? Inderdaad. Nou, oké. Okay. Maar uh, nu is in het algemeen het bericht... dat het uh, in Irak uh, heel erg onrustig en gewelddadig is... maar dat het in het noorden van Irak relatief rustig is. Kunnen mensen ook daarheen niet worden teruggestuurd, volgens u? Nou, Kijk, Irak is natuurlijk wel een, een enorm groot land. Uh, het deel van Centraal Irak, hè, waar de meeste uh, geweld zich bevindt. meeste uh, bomaanslagen uh, en andere gewelddadigheden. Daar zijn ook mensen die uh, uh, uit Centraal Irak komen. En als je dan die uitzet in het noorden, dus waar de Irak, uh, Koerdische Irakezen wonen, ja. dan gaat dat eigenlijk niet. Want die mensen behoren niet tot de, <coughs> tot de Koerdische gemeenschap. Dus dat levert al een probleem. Maar ik denk dat het eigenlijk ook is dat als je dat doet, dan verplaats je alleen maar het probleem. Mm -hmm. Want wat ik ook zeg, niemand kan ons uh, verzekeren dat over week of twee het geweldspiraal zich niet uh, uh, uitbreidt naar het, naar het noorden van Irak. Dus, en juist voor, echt voor dit soort omstandigheden, he, een toename van geweld en onveiligheid, is die regeling van besluit- en vertrekmoratorium in het leven geroepen in de Verenigde Wet. Ja. En dan nou kan Teven nou zeggen, ja, ik wacht nog steeds op een ambtsbericht. maar hij kan toch uit al, allerlei nieuwsbronnen uh, uh, constateren dat de onveiligheid alleen maar toeneemt in Irak. En wat verwacht u nu van de Tweede Kamer? Nee, kijk, het, het, het, het, uh, het, het jaar 2040 gaat nu beginnen. We hebben nog een paar dagen recess in de Kamer. Maar ik mag toch wel hopen dat de Kamer ook gezien de, alle berichten die binnenkomen... vrij snel tot het besef uh, komt dat het noodzakelijk is om in actie te komen voor deze mensen. En dat men vrij snel een, uh, een spoeddebat uh, uh, organiseert mm -hmm. met de staatssecretaris. Door te zeggen van, uh, moeten we nou niet werkelijk... Zo snel mogelijk overgaan tot het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium. Nou, dan treft het dat wij net een Kamerlid, een tweede Kamerlid aan de lijn hebben, Sharon Gesthuizen van de SP. Goedenavond. Goedenavond. Het vertrekmoratorium, als, zoals zojuist bepleit door de heer Terphuis. Is de SP daarvoor? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik denk dat je wel kunt spreken van een uh, situatie die dusdanig aan het escaleren is... dat, er, uh, eh, dat je over een, een burgeroorlog uh, kunt spreken. Er zijn ook echt dit jaar al ontzettend veel uh, doden... en nog veel meer gewonden gevallen door het geweld. Ja. En uh, wat meneer Terkuis uh, zegt, dat klopt. Daar zitten inderdaad uh, ook hier vlakbij mij uh, in Den Haag uh, de nodige Ja, Die mensen zijn doodsbang om teruggestuurd worden. Nu is het gelukkig wel zo dat zij op dit moment niet teruggestuurd kunnen worden zonder dat zij zelf meewerken. Omdat Irak daar niet aan meewerkt zelf. Uh, met een aantal goede redenen. Maar mensen zijn daar wel heel erg, heel erg huiverig voor dat dat ja. op een gegeven moment toch gaat gebeuren. Ja. We hebben met de beide coalitiepartijen gebeld. De Partij van de Arbeid meldt dat ze al eerder vragen hebben gesteld aan Teven en nu wachten op antwoord. De VVD konden we niet bereiken. De Kamer komt pas over een week van uh, recess terug. Wat, wat denkt u eigenlijk? Is er een meerderheid te vinden in de Tweede Kamer voor zo'n moratorium? Nou ja, als u me dat heel erg eerlijk vraagt, dan, ja. dan uh, ben ik daar, heb ik daar een beetje een hard hoofd in. Want kijk, ik ken meneer Terphuis als een lid van de Partij van de Arbeid... Uh, met het hart op de goede plek, dat keer op keer maar oproept om uh, uh, warmhartig te zijn hier in Nederland. Ik denk dat daar ook alle reden toe is. Ik bedoel, Irak is wel een van de landen, dat, die grens aan Syrië, waar ze honderdduizenden mensen hebben, in dat, in dat noorden uh, van Irak, waar ze die opvangen... Dus je zou kunnen zeggen, Nederland zou ook een steentje bij kunnen dragen. Maar ik vind dat er ja, binnen de coalitie zelf, waar natuurlijk de Partij van de Arbeid ook gebonden is aan het regeerakkoord met de VVD, over het algemeen erg weinig ruimte is. Ik ga er heel erg mijn best voor doen ja. volgende ja, week, maar ja. ik, het lijkt me zelfs sterk dat we er een spoeddebat ja. over zouden kunnen houden. Maar dat kunt u toch uh, aanvragen? Zeker, maar dat, daar is dan toch een bepaald uh, een deel van de Kamer voor nodig om dat spoedig op de agenda te krijgen. Dus u gaat, uh, u gaat eerst uitvinden of daar een meerderheid voor te vinden is voor zo'n spoeddebat? Ja, nou, ik kan dat prima aanmelden, maar dan zal er inderdaad vanuit de Kamer steun moeten zijn om dat snel te houden. En ja, ik ben al vaker van een een beetje verkeerde woord, dus, maar dat, dat is wel zo. Dat kunt ja. u intussen nog doen eigenlijk? Vragen stellen? Zeker, ja. Wij hebben ook al wel via de commissie uh, aangemeld uh, dat het punt uh, bij de procedurevergadering besproken okay. moet worden. En we proberen dan op die manier een meerderheid te krijgen. Maar Sander Terphuis, u zult proberen deze kwestie op de politieke agenda te houden, neem ik aan. Ja, dat, dat zeker. Maar ik denk kijk, wat ook nu uh, een, een, een groot verschil is met hiervoor... Hè, de, Kamer, de, ja. de Kamervraag die de Partij van de Arbeid heeft gesteld... is dat nu dat heel erg bekend en eigenlijk evident is... dat het daar niet goed gaat. Hè. Mijn geweldspiraal nee. neemt dagelijks toe. Uh, maar um, u, dus u moet vooral uw eigen partij aansporen dus. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik denk dat ze nu ook naar de radioprogramma luisteren. Dus mijn dringend verzoek... Ja, mijn dringend verzoek aan is... Om, om, om, om het verzoek van uh, mevrouw Gesthuizen te steunen... Op, okay. of al is dat maar een spoeddebat of anderszins... maar dat in ieder geval tegemoet wordt gekomen... aan die angst, zoals mevrouw Gesthuizen zojuist beschreef... Uh, van die mensen in de vluchtkerk, dat, dat, dat, dat heb ik ook vernomen. Ja. Het is echt, voor hun is dat een okay. heel akelige situatie. Ja. Ik hoop dat de heer Samson en de zijnen het gehoord hebben. Dank u wel, Sander Terphuis. Dank, Sharon Gesthuizen. Graag gedaan. What I want to be, catching dreams to find out what they mean, twisting round choices. Janne Schaar was dat. Hold on to. Twee dames nu bij mij aan tafel. Beide jong, beide woonachtig in Amsterdam-Oost. Beide schrijfster en bijna Tijdig verschijnt omstreeks deze tijd hun tweede roman. Goedenavond Franca Treur. Hallo. Met de Woongroep. En uh, Maatje Wortel met IJstijd. Ja, goedenavond. Maar er zijn via die romans en jullie beide levens uh, meer uh, overeenkomsten. Franca, uh, vertel eens. Ja, uh, mijn, boek, mijn nieuwe boek, De Woongroep, speelt zich af in het huis waar Maatje nu woont. Ja. En waar ik heb gewoond. Of, ja. dat, dat bedoel je toch? Of, dat, of, bedoel ja, ik, ja. Ja. dat bedoel ik nou. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nee. En dat wisten we eigenlijk niet van elkaar. Dat hebben we eigenlijk nog maar. Nou, een half jaar geleden of zo ontdekt of, of iets? Of, ja, of, dat ja. We, nou, we wisten wel van elkaar dat we er alle twee woonden. Ja, nee, natuurlijk. Maar, maar, het, ja, ja, ja, nee, maar, ja, maar dat je erover zou schrijven. In het boek, nee, dat wisten we niet. Nee. nee, dat was echt per toeval hadden we het erover... hoe gaat het bij jou met het schrijfproces? En waar speelt het zich eigenlijk af? En toen was het allebei in hetzelfde huis. Ja, maar, maar vertel eens even, wat, wat is het voor een gebouw? Ja, het, is een, het is een gebouw, het is een oud weeshuis geweest. Daar, het is gebouwd als het uh, Sint Elisabeth gesticht. En het is gemaakt omdat dat, uh, het maagdenhuis een beetje vol werd. Of niet per se heel vol. Maar wat er gebeurde was dat, dat er een aantal meisjes bleven wonen... die eigenlijk al meerderjarig waren. Maar ja. niet, uh, niet geschikt waren voor de maatschappij, zo wordt het genoemd. Ze waren te invalide, te ziek, te oud, te stom. In elk geval ze konden ze konden niet echt ergens anders terecht... En op een gegeven moment werd het percentage zo groot... dat ze bedachten, we moeten buiten de singles een gesticht maken voor dat type vrouw. Ja, ja. En dat is het Sint-Elisabeth-gesticht. En uh, in principe was het gemaakt ook voor mannen. Het was een veel groter gebouw dan het nu is. Maar het is alleen nooit afgekomen. Het is, uh, het is gebouwd door een architect die heet Blijs. En heeft het gemaakt in 1887. En uh, ja, de bedoeling was dus... Ja, het is eigenlijk, de, de echte helft is maar, is maar echt neergezet. En nu ziet het er eigenlijk uit als een soort mooie gevel aan de Mauritskade. Maar daarachter, het is een soort weerwaar van vleugels die eigenlijk... Ja, het staat eigenlijk nergens op. Het is gewoon, het is gewoon niet mooi afgerond. Nee, Je ziet ook nee. nog een blinde muur op een gegeven moment bij Hotel Arena. Want dat Hotel Arena zit in, in hetzelfde ja, pand want, als waar wij hebben gewoond. Boek speelt in het Hotel Arena, maar dat is dus hetzelfde ja, gebouw. Speelt hetzelfde. ten dele in het Hotel Arena, moet ja, ik zeggen. Ja, het eerste gedeelte speelt zich daar af. En dat is inderdaad daar de Verblijft de helftpersoon uh, schijnbaar eindeloos. Ja, <laughs> schijnbaar eindeloos, ja. Want het duurt eigenlijk niet zo heel lang, maar hij heeft het wel... Vaak over, over dat hotel. En dat is... Uh, uh, het gebouw is eigenlijk door tweeën gedeeld. En de, in de ene helft wonen er mensen. En de andere helft is het hotel. Ja. Dus we hebben alle twee een helft voor ons rekening ja. genomen. Ja. Ja. En jij woont daar? Ja, ik Hoe woon, woon aan, je daar? Hoe, nou, uh, ik, ik ben er gekomen dankzij Franca. Oh, ook dat nog. Ja, ja <laughs> ook dat nog. Want uh, mijn eerste boek... Uh, uh, dat was een verhalenbundel, want ja. dit is jouw huis. En Franka's uh, debuut kwam ook tegelijkertijd met mijn debuut uit. En toen moesten we samen voorlezen ergens. En toen had ik het erover, vroeg ik aan de zaal, uh, de, uh, zei ik: Ja, dat, dat boek heet wel dit is jouw huis, maar ik heb zelf geen huis. Ik zoek een woning. En toen kwam Franka naar me toe van: Nou, ik heb nog wel een plek vrij bij ons. Ja. Op de gang. Dus ik ben daar dankzij Franka gekomen. Ja, en jij woont daar in de woongroep waar jij ook. Ooit deel van uitgemaakt ja. heb. Waarom ben je ja. daar eigenlijk uh, uitgegaan, weggegaan? Ja, nou ja, ik had al een aantal jaren gewoond en uh, um, ik kreeg kans om op mezelf te, te gaan wonen. Ja, op mezelf wonen klinkt nu weer. Heel, Alsof je daar <laughs> als stonde kurate ja. was. <laughs> ja. Ja. Maar ik, uh, ja, ik had eigenlijk behoefte aan iets meer rust om te schrijven. Want het, een woongroep is natuurlijk al veel meer sociaal gedoe dan, uh, dan uh, als je in je eentje woont. En voor mij was dat weer tijd om voor iets anders. Ja. En um, maar ik heb het echt wel heel erg naar mijn zin gehad in die woongroep. Alleen het was wel een veel minder idealistische woongroep dan ik in mijn boek beschrijf. Eigenlijk oh. was het gewoon niet idealistisch. Ik weet niet hoe het nu is. Misschien is ja, het nu weer idealistisch. Ik ze een maatje <laughs> vragen hoe het nu is. Nou, ik zie het zelfs niet eens als een woongroep. Want het, ja, het, zijn eigenlijk gewoon, het is een gang met vier losse woningen... En daar wonen ook vier losse mensen. Ja, ja, ja. Ja, maar jullie delen de keuken en de, ja, de badkamer. Dat ja. wel, ja. dat wel. Maar we spreken elkaar verder niet. We gaan niet samen uit eten. We delen nee. geen idealen voor zover nee. ik weet. Maar in jouw boek is het inderdaad een klassieke woongroep met veel gezamenlijkheid en linkse gevoelens ja. en voornemens om ook iets links te gaan doen af en toe. Ja, in mijn, in mijn boek uh, zitten in het kamer, of in, de, in het appartement waar. Maatje, nu woont woonden twee homo's. En dat, dat, is, dat zijn eigenlijk maar twee mensen uit die woongroep. En er zijn inderdaad vier appartementen. Maar uiteindelijk wonen er aan het eind van, van het boek wel iets van acht of negen mensen. En ook nog een hond. En die, die vinden allemaal plek in dat gebouw. En dat vond ik mooi. Omdat um, mijn boek gaat heel erg onder andere. Dat heeft best wel veel verschillende thema's. Maar onder andere over het zoeken van je bestemming. Het zoeken van een plek. En dat is eigenlijk best... Moeilijk. Ik geloof niet zo heel erg in, uh, in dat hij dat ook heel goed te vinden is. En een weeshuis is eigenlijk een soort nep thuis, zeg maar. Het is iets wat, wat thuis nooit helemaal echt kan evenaren. Ja. En dat, dat, dat vond ik wel mooi. Dat ze uiteindelijk in een woongroep komen, dat dat wel een soort idee van een, van een thuis is, maar het niet echt is. Nee. Maar, ja, hebt, ja. ja, ja nee, dat is er wel fijn aan. Dat is er wel nog steeds. Want uh, het is wel de, dat er dus allerlei losse figuren wonen. Maar ik, het voelt wel als een, als een familie, toch? Of dat ik het wel prettig vind als de anderen ook thuis zijn. Of als ze ja. lang niet thuis komen, dan is het een beetje van... Oh, waar is mijn moeder gebleven, ook al is het niet... en ik vond vooral jouw rol... mis ik wel, ook al hebben we daar maar drie maanden... samen gewoond, maar jij was wel altijd... met bloemetjes en zo. En ik had planten in de... ja in de en, en, en, en ja. melk aan het kloppen en zo. En, een heel, ja. en aardappels aan het weg. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> jij beschrijft het beslissende moment... voor je... het <laughs> ja. beslissende moment voor je hoofdpersoon. Dat beschrijf je ook als volgt. Oké, okay, ze hebben dreadlocks... en ze ruiken misschien naar zweet. Daar moet je even doorheen kijken. Het belangrijkste is... Ze geven ergens om. Ja. Is, dat, ja, is dat wat je in die, in die woongroep aantrekt, dat idee, ze geven ergens om. Ja, ja als je op zoek bent naar, naar. Als je zelf niet zoveel dingen hebt die voor jou echt waarde hebben. Zij heeft bijvoorbeeld een, een baan waar ze niet zo heel veel van zichzelf in kan leggen, omdat het, ze moet websites onderhouden van verschillende bedrijven. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wie dat werk doet. Nee. En ze zoekt heel erg iets. Om te geven, inderdaad, om iets, iets waar ze zich aan kan verbinden. En dat vindt ze tegelijkertijd heel lastig, omdat, omdat ze heeft natuurlijk ook al in de jeugd dingen meegemaakt waardoor ze zich juist moeilijk aan dingen en mensen kan verbinden. Maar um, ze, dat, dat, dat gevoel, daar dat streeft ze wel heel erg naar: dat ze ergens om kan geven. En ze denkt dat die mensen in de woongroep dat, dat, dat, dat die het goede leven kunnen leiden. Dat ja. ziet die, die, die woongroep eigenlijk als een soort tempel, staat er op, op een gegeven moment ook. Oh, dat is de, de oh. regel ervoor. Ja. Een gekleurde tempel met goede mensen erin die mij zullen laten zien hoe het fruit des levens geplukt moet worden. Ja, alsjeblieft. Kijk, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook bij haar een beetje ironisch, maar, het, maar zij denkt van. Um, ja, die manier van leven die zij zullen hebben, die, die, die wil ik mijn eigen maken. En dat, dat kan door eerst te imiteren. En op een gegeven moment, als je het zo vaak doet, dan geloof je er ook, zal je er ook wel echt ja. in geloven. Maar, maar heb jij dat wel... Sorry dat maar, ik het vraagstel. Nee, nee. Ja, maar heb je dat wel gehad voordat ik bijvoorbeeld daar kwam wonen? Want vanaf dat moment was het... Ik heb die idealen in ieder geval nooit gevoeld. Maar het zou kunnen dat dat er wel was. Of nee oh, het, Nee, totaal niet. Nee, oh. nee. Ik heb wel in een linkse woongroep gewoond in Nijmegen. Waar dat wel veel, veel meer was. Maar ik, ik wil de, dit verhaal wil ik graag plaatsen in dat huis. Omdat het huis een weeshuis was geweest. Dat, ja. dat, dat vond ik er zo mooi aan. Maar het is nooit een linkse woongroep geweest. Bij mijn weten. Dat Toen ik erin kwam ook niet. Nee, want nee. daar beneden woont in de zomers... Ik zit wel iedereen in de tuin. Of tenminste, dan kan je in de tuin. En beneden mij woont een vrouw. Die woont er vanaf 1982. En die is dan soms wel in de zomer... Aan de jonkies aan het vertellen hoe het er vroeger ja, ja. aan toe ging. En dat was wel uh, ja. idealistisch. Dat, dat, dat wat doel en stuurloze van, van de hoofdpersoon bij Franka. dat trof me wel als een soort uh, een rijm tussen jullie boeken. Want dat heeft jouw hoofdpersoon in het begin uh, in, ook in hoge mate. Ja, Niet klopt. weten welke kant erop. En uh, ja, schrijven ze een boek. Ja, ik denk <laughs> Je dat van het, alles doen. Ja, ik denk dat het heel erg. Maar dat kan ik niet weten, want wij leven nu. Dus je kan altijd over een andere tijd gaan praten waarvan je niks weet. Maar ik denk dat het wel echt iets is van deze tijd. Dat iedereen kan worden uh, of mag worden waarvan hij zelf denkt dat dat goed is. Of in ieder geval daar op zoek gaat naar een soort bestemming. En dat het daardoor juist ook heel vaak bestemmingloos is. Of omdat je, dat je niet precies weet waarom je iets doet en waarom je iets wil of daar bijna geen vragen meer bij stelt ook omdat het gewoon zo is omdat iemand anders dat van je verwacht of ja. omdat je het zelf bedacht hebt denk jij dat ook dat het sterk is iets is van deze tijd of alleen van jou Leonor ja, ja ik vind het altijd lastig om dingen te zeggen over dat, dat, ik, ik nee. noem, neem, noem mijn boek ook geen generatieroman dat vind ik altijd lastig zo'n woord maar nee. ik denk wel dat, dat het nu ingewikkelder is om je ergens zo mee verbonden te voelen dan vroeger, omdat ja, zeker in de verzelfde samenleving was het natuurlijk heel makkelijk om ergens bij te horen, want dat gebeurde al zo bij je geboorte en dan, dan was je ja, weet ik veel rooms-katholiek of, of socialistisch. En dan, dan hoorde daar een heel leven bij met helemaal die structuren ook. En dat dat is natuurlijk nu allemaal niet meer nee. en ook, uh, ook niet is het, ben je niet meer voor 30 jaar werknemer van hetzelfde bedrijf... dat is gewoon ook veranderd. En zeker als je freelancer bent... dan kan je je niet eens verbinden aan een bedrijf... omdat het maar gewoon een van je, van je opdrachtgevers is. En je moet er ja. altijd voor de belastingdienst al... <laughs> minstens drie hebben. Ja. <laughs> dus het, er is nooit een, een, een echte connectie tussen nee. iets... Je, ja, dat, maakt, dat maakt het wel dat je je stuurloos kan voelen... Delen jullie behalve de locaties ook personages in het boek? Of komt er ah. niet iemand in beide boeken voor? Nou, we hebben wel geprobeerd om... om in mijn uh, boek heet uh, de hoofd, hoofdpersoon James Dillard. Om James Dillard de moeder van Eleonore, dacht ik, te laten ontmoeten. Maar toen kwamen we erachter dat Franka's boek in de, zich in de zomer afspeelt... en mijn boek in de winter. Ja. Ja, althans, dus de nu... scène dat, dat, dat die moeder van Eleonore... En Eleanor zelf trouwens ook op het terras zit bij Hotel Arena. Dat was dan precies ja. het moment dat dat had gekund. Maar toen was het bij haar net winter. En ja. bij mij zomer, dus kon het toch niet. Maar toen heb ik wel de poes uit haar push, boek. poes, ja. ja. Oh, dat heeft, ja, <laughs> dat heeft u de gezien. ik zat te ja. op die poes. Ja, de poes, ja. ja ziek, ziek, ziek drie. Ziek 3 ja. Ja. ja. Of Ziek de derde. Nee. Oh, Ziek de derde. <laughs> nee, oh. Ziek drie. Ziek ja, in mijn, in mijn ja. boek heeft hij geen naam. Maar het is natuurlijk dezelfde poes. Ja. Het is voor jullie allebei de tweede roman. Is dat een heel andere manier van werken dan de eerste? Uh, nou, het is altijd opnieuw een heel andere manier van werken. Want altijd, tenminste wat, om voor mezelf te spreken... dan denk ik, oh, nu snap ik hoe het moet. En dan begin je weer opnieuw en dan ja. snap je toch niet hoe het moet. Uh, en het is wel raar omdat mensen op een bepaalde manier... in bij mij veel mindere mate dan bij Franca, maar op een bepaalde manier toch iets van je verwacht. En als je hetzelfde doet... is het een truc. Ja, je was maar al gekozen... Je... tot literair talent nummer één, toch? Ja, ja, precies. Maar ja. dat is dus dan... oh, dat is heel mooi, maar dat is ook... als je dan weer iets anders je heeft doet. Het ligt een dus druk op je, ja. Ja, en dat is bij Frank al helemaal. Die heeft een mega bestseller geschreven. En dan gaan mensen... Dorsvloer, gewoon confetti. Ja, gaan mensen op, ja, op een bepaalde manier kijken. Dus het blijft altijd... maar je, je moet je daar niks van aantrekken. Gewoon doorschrijven. Maar ja. dat is wel anders... dan bij je eerste boek waar je helemaal sowieso van ja. niks weet of helemaal niet snapt hoe zo'n literaire wereld in elkaar zit. Nee. Voelde je die druk, Franca? Dat het nu, uh, ja, het tweede boek moet weer... Uh... Ja. Ik voelde wel druk, maar ik voelde ook bij mijn eerste boek druk. Omdat, omdat ik toen nog ook niet wist of ik wel überhaupt een boek kon schrijven, omdat ik nog nooit fi fictie had geschreven. Terwijl ik al wel een romancontract had. Dus het was eigenlijk een beetje een gekke volgorde. <lacht> ja. Dus ja. het was ook, die druk was er daar ook wel. Alleen nu kijken er natuurlijk mensen mee. Ah ja. ja. Dus dat is wel anders. En ook, ja. de, en ook um, toen, toen wist ik eigenlijk ook wel dat de recensies wel goed zouden zijn. Want ik had enorm vertrouwen in het boek. Terwijl um, dat was eigenlijk ook nergens op gebaseerd. Hoor. Dat was een soort <lacht> naïeve verwachting van dat komt wel in orde. En nu weet ja. ik dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. En het, dat komt ook wel een beetje uit. Ja, <lacht> zo, zo... de eerste recensie viel nogal veel behoord viel behoorlijk tegen. Nou ja ja, nee, zeker. Maar nee, je moet hem natuurlijk niet geloven. Maar... Nee, nee, nee, niemand. <laughs> nee. Maar sowieso, als je je eerste boek schrijft... dan ben je zo blij dat je dat überhaupt mag doen... of dat je dat boek kan gaan schrijven. En dan denk je tenminste denk dat heel veel schrijvers dat denken. En dat komt ook bijvoorbeeld wel weer dan een beetje terug... in mijn boek met, van James Diller... Dat, ze ge, dat, het, dat het goed is of dat het geweldig is. Omdat mensen constant zeggen, je mag dit gaan doen. Ja. Zie je dus er tegenop dat je boek nou komende week verschijnt en dan uh, interviews uh, en gedoe? En, uh, nee, bij mij nee. Ik zeg alvast er... donderdagavond nog een uur bij de collega's van Kunststof op ja, Radio klopt. 1 bijvoorbeeld. Uh, nee, ik vind dat wel leuk en vooral radio-interviews vind ik wel fijn. Oh, want dan kan, je, ja, dan kan je gewoon rustig praten en uh, dan ja. zeggen wat je wil eigenlijk. Maar ik, vind, ik, ja, ik zie er niet tegenop, want het, het boek is er al. Boek ik is heb het zelf eistijd, al en het ja. komt. En, de mensen moeten het maar gaan lezen of niet. En ja, is... ik heb het gelezen, beide boeken. Ik dank jullie zeer. Ik heb ervan genoten. Dank wel. En buitengewoon geestig en soepel geschreven allebei. frank Treur, Maatje Wortel, bedankt. Ja, graag bedankt.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 van de tune's van hun album poedu Nu het jaar van de spreeuw. Jip Lowe Koijmans van de Vogelbescherming Nederland, Goedenavond. Goedenavond. Dit is het typische geluid van de spreeuw. Hè? Houdt u daarvan? Ja, ik uh, vind het uh, geweldige vogels. Zeker de zang van Spreeuwen. Het is bijzonder rijk en creatief als je het vergelijkt met andere vogels in uh, Nederland. Oh ja. en, en het eerste wat we hoorden was zo'n opstijgende zwerm Spreeuwen. Dat is ook heel bijzonder, die zwermen. Ja, die zwermen spreuwen, ik denk dat dat een van de meest spectaculaire natuurverschijnselen is die we in de wereld hebben. Ja. En je denkt, voor bijzondere natuur moet je diep Afrika in of een diep zee in. Maar dat is gewoon het centraal station ja, Amsterdam. Dus, en, ja, uh, en, in, de, in de nieuwe wilden is ook te zien, zo'n ja. ja, Maar het is geen algemeen geliefde vogel, toch? De spreeuw. Uh, nou ja, zijn, je kan over alles klagen natuurlijk als je <laughs> wil. Ja, <laughs> ja. ja. Waarover klaagt men dan? Uh, ja. Te veel nou, spreeuwen, moep, poep. Uh. Ik denk, uh, dat is, kijk zo'n spreeuwenzwerm, daar zitten snel uh, 100 of tot een, tot een miljoen spreeuwen in. En die, als die de hele dag gegeten hebben en ergens gaan slapen... ja, dan moet wat ze gegeten hebben natuurlijk ook er weer uit. Dus ja, ja, ja, als je auto eronder is. staat, dan zou je dat vervelend vinden. <laughs> Oké. Okay. Aan de telefoon, professor Joost Timbergen, goedenavond. Ook goedenavond. U promoveerde in 1980 op onderzoek naar de spreeuw. Ja. En spreeuwen kunnen ook geluiden imiteren, begreep ik. Daar ging het onderzoek niet over, maar... Nee, vertel eens, dat nou, dimiteren. Nou, dat is natuurlijk grappig, dat, uh, dat je als je een spreeuw hoort zingen... dat je dan uh, geluiden herkent, zeg maar, van andere beesten daardoorheen. heen. En, um, <kliek> nou, dat is natuurlijk, uh, dat is gewoon grappig om te ja. horen, maar... Hebt u dat zelf ook gehoord? Ja, natuurlijk. Ja. Oh. Ja, wij hebben een spreeuw gehad hier op het dak... Die een wulp in de vette nadeed. Ah. Okay. En, uh, uh, uh, ja, en dan ga je natuurlijk over nadenken. Waarom doen ze dat? Ja. Daar is natuurlijk in het onderzoek wat mijn vak is, zeg maar. Is daar veel over nagedacht en uh, zijn er allerlei verschillende ideeën over. Eén idee is dat. Dat een mannetje, het zijn voornamelijk de mannetjes die zingen, hè? de vrouwtjes zingen ook wel wat. maar Voornamelijk de mannetjes, dat zij indruk kunnen maken op de vrouwtjes, zeg maar. Dat de vrouwtjes daar uh, uh, op reageren van, jongen wat interessant, zoveel verschillende geluiden. Maar het is wel geprobeerd om naar te kijken. Er zijn andere mensen die, die daar eigenlijk sceptisch over zijn en zeggen van, nou ja, die beesten moeten van hun... ...omgeving van hun ouders leren hoe ze moeten zingen... ...en, uh, en pikken dan ook andere geluiden yeah. uit de omgeving... Want het is het een bijproduct is van ja. hun leerproces. Kan zijn. Uh, Jip Lauwe-Kooijmans, Vogelbescherming heeft 2014 uitgeroepen... ...tot jaren van de spreeuw. Ik neem aan uh, omdat het slecht gaat met de spreeuw in Nederland... Uh, nou ja, het gaat inderdaad uh, uh, slecht. Kijk, de spreeuw is... Ik zie er nog heel wat in de tuin bij mij. De spreeuw is een van de meest algemene vogels ter ja. wereld. En ook in Nederland een van de meest algemene vogels. Maar het is wel zo dat de aantallen heel snel achteruit gaan. Is dat zo? Hoe snel? M meer dan 40% afname in de laatste paar decennia. Ja. En uh, ja, dan gaat het wel inderdaad om, om gigantische aantallen. Ja, en is dat speciaal iets voor Nederland... of is het in de rest van Europa ook zo Specifiek gesteld? voor, uh, voor West-Europa is dat. En uh, wat het opvallende is, je denkt... nou, zo'n algemene vogel, daar weten we alles van. Maar waarom die achteruit gaat... dat weten we ja eigenlijk niet zo heel erg goed. Nee? Nee. Enig idee? Ja, we hebben wel vermoedens. Het heeft, uh, het heeft waarschijnlijk te maken met de overleving van de jongen. Er worden te weinig jongen groot om de, zeg maar, de verliezen in de rest van het jaar... van de sterfte van de anderen op te vangen. Ja. En dat zal te maken hebben met het, uh, met het voedsel, wat, uh, wat er onvoldoende voedsel is... die de ouders aan de jongen kunnen voeren. Aha. Uh, meneer Timbergen, ging het nog goed met de spreeuw in, toen u 35 jaar geleden uh, onderzoek deed? Ja, nou, dat is, uh, dat, uh, dat is te zeggen dat ze hun uh, jongen wel groot kregen. Maar dat hing er ook weer van af. Want wij, wij waren eigenlijk geïnteresseerd in economische problemen... van hoe moeten die beesten voedsel zoeken. En ja. hebben dus veel metingen gedaan aan het voedsel. En ze eten van die larven die in het gras zitten. Die ze verzamelen door een snavel in de grond te steken om te openen. En dan kunnen ze met hun ogen die op een speciale plek net... Tussen die snavelhelften zeg maar, staat precies in dat gaatje kijken. En dan halen ze die eemelten eruit. Kunnen ze heel goed. Het zijn maar weinig soorten die dat kunnen in, in Nederland. Ja. En, en het blijkt dat die aantallen eemelten die er waren. in die paar jaar dat ik er naar gekeken had. sterk bepalend waren voor het broedsucces van deze beesten. Dus als er veel eemelten waren, ging het goed met ze. Als er weinig eemelten waren, dan produceerden ze minder jongen. En daar zie je dan. Connectie, zeg maar, met dat broedsucces, tussen dat broedsucces en de hoeveelheid voedsel. Ja, ja. En, en, en dat is een klein puzzel, een klein leg, leg, stukje van de legpuzzel, zeg maar. In Zweden heeft men bij allerlei kolonies gekeken: van hoe zit dat nou met die achteruitgang? En kunnen we dat associëren met wat er lokaal bij de broedskolonie uh, gebeurt? En daar blijkt dus dat inderdaad variatie van gebied tot gebied ook een voorspellende waarde heeft, zeg maar, voor de aantal ontwikkelingen. Ah, ja. Dus dan heb je op een iets hoger is, niveau, het, ja. heb je dat vastgelegd... maar dan heb je nog niet bewezen dat waardoor dat die spreeuw achteruit gaat. Nee. Uw broer Thijs Timbergen maakte in 83 een film over de spreeuw... en over uw onderzoek. Het heet ja. We luisteren er even naar. Gaat dat de hele dag zo door? Eindeloos. 5-2. Alsmaar. Die beesten werken zich 1 Eén etap om die jongen die in de kasten zitten uh, groot te krijgen. Wacht even. Stap, voet. vliegt op. Ja, vliegt op. Uh, uh, Jip lauwe uh, zit het, denkt u, ook in de voedselvoorziening? Het probleem van de spreeuw? Uh, voor een deel uh, denk ik zeker dat dat zo is. Uh, spreeuwen zoeken hun voedsel, en met name het voedsel... wat ze voor de jongen op, op grasland... en het graslandbeheer in uh, Europa is heel erg sterk veranderd. En uh, dat zou zeker een van de factoren kunnen zijn. Veranderd? Het is schraler geworden? Wat? Grondwater zit veel lager, de grond is veel harder... er zitten veel minder uh, gewassen in... er zit veel minder uh, dierlijk leven tussen. Ja. En uh, dat zou zeker een, uh, dat zou zeker een van, de, van de oorzaken kunnen zijn... maar we weten dat nog steeds niet zeker. Met meneer Timbergen, het u zorgen... de achteruitgang van de spreeuwenbevolking? Ja dat, ja, dat baat me wel zorgen. Nou zijn er altijd fluctuaties natuurlijk. Hè? Want als we nog verder terug in de tijd gaan, waren er vast minder spelen. Want het zijn een soort cultuurvolgers. Maar wij veranderen natuurlijk wel ons gedrag. Ik denk ook dat het bijvoorbeeld het buitenlopen van koeien daar heel goed een rol bij zou kunnen spelen. Dat de koeien minder buitenlopen. We spreeuwen volgen koeien als ze ja, ja. Uh, voedsel zoeken of uh, gebruiken... Uh, uh, gemaaid gras of zo, dat kan heel blank zijn. Maar het hoeft niet in het broedseizoen te zitten. Want de Engelsen hebben bijvoorbeeld laten zien... dat de overleving van de jongen... spreeuwen na het uitvliegen... dat die ja. euh, het beste associeert... Zeg maar, met de teruggang van de aantallen. Ja, ja, ja. En die denken dus dat in die periode iets is. Dat kan ook zijn oorzaak natuurlijk in het broedseizoen ja. hebben. Ja. Maar dat kan ook in die periode zijn. Dat zou dus ook met predatie en zelfs met gif... of weet ik veel wat te maken kunnen hebben. Ja. Ja, Jip Lauwe-Kooijmans, wat is eigenlijk het belang van de spreeuw voor Nederland? Wat u betreft. Wat het belang van de spreeuw voor Nederland is? Ja, is wat, er, waarom mo moeten wij de spreeuw gaan uh, verdedigen? Opkomen voor de spreeuw? Nou, ik denk dat we sowieso zorgvuldig moeten gaan, omgaan met, uh, met de dieren die in ons uh, land leven. Want ja, de manier waarop wij het land inrichten bepaalt, is zo bepalend voor hoe het land eruit ziet. En dat bepaalt welke dieren verdwijnen en welke dieren het goed doen. En uh, dat de achteruitgang van de spreeuw en de achteruitgang en de opkomst van andere soorten... is het directe gevolg van hoe wij met onze eigen omgeving omgaan. Dus de, de spreeuw is eigenlijk een teken van de achteruitgang van het landschap? Ja, dat uh, zou je zeker zo kunnen zien. Ja. Het verdwijnen van de huismus uit de steden geldt het voor. De opkomst van de ganzen en het geldt dat het geldt het voor. En dat hebben wij gewoon zelf voor gekozen. Alleen we stonden er niet weer stil. nee. En nu wel, want nu is 2014 het jaar van de spreeuw. En u ja. vraagt in dat jaar de hulp van het Nederlandse volk. Maar wat verwacht u dan van ons? Wat moet ik doen? Nou, wat je zelf direct moet doen... is zou vooral gewoon genieten van spreven. Ja, dat maar, doe ik al. Met ja. die prachtige metalen glans als de zon op hen schijnt. dat is heel mooi. Ja, die, de, van, de, van het uiterlijk, van de zang, van die zwermen kan je eh, doen. Kan je genieten. Maar wat we met, met zo'n jaar van meestal doen... is dat er onderzoek is waar veel mensen aan mee kunnen doen. En eh, daar is een website waar het op staat... wanneer welke onderzoeken plaatsvinden. En dan kan een groter publiek kan helpen om gegevens te verzamelen... Ja. Die die vragen kunnen beantwoorden. Dan moet u nu even de website noemen. Hetjaarvande spreeuw.nl. de spreeuw.nl. Spreeuw dat had je bijna zelf kunnen bedenken. Ja, dat had ik inderdaad bijna zelf kunnen bedenken. Daar ja, horen we ze weer. Ja. Dat is een mooie afsluiting van het. Ja, en die imitaties in die geluiden, die ja. kan je zelf ook horen als je bijvoorbeeld op een station staat dat ze treinen nadoen of zo. Jip, lauwe en Joost Timbergen, dank tot zover. Het jaar van de spreel. Het is vijf voor twaalf. In Egypte is een graftombe ontdekt. naar men denkt van een bierbrouwer. Aan de lijn Fik uh, Meijer, hoogleraar Oude Geschiedenis. Goedenavond. Goedenavond. Is dit een bijzondere vondst? Nou, ik vind van wel. Het is gevonden uh, in het oude Thebe in Egypte. bij de stad Luxor. En in een necropool vond men graven van uh, houten metoten. ...uit de regering van Amenhotep III. De en één daarvan wordt dan toegeschreven aan een bierbrouwer... ...Konzo M. Hep. En die zou uh, verantwoordelijk zijn geweest voor het bierbrouwen... ...tijdens de regering van de farao's uit de uh, dynastie van de uh, Ramessiden. En die zou ook grote wagenhuizen hebben beheerd. Dus het is op zich natuurlijk een hele mooie tombe. Je ziet ook bij de... Eerste afbeeldingen die er zijn, zie je ook prachtige uh, muurschilderingen. Dus het moet om een toch uh, behoorlijk belangrijke persoon zijn gegaan. Ja. Wist u overigens dat bier in het oude Egypte zo belangrijk was? Nee, dat wist ik niet. Nou, uh, het, het is wel bekend dat het bier komt oorspronkelijk uit Irak. Het gebied van Mesopotamië. Uh, waar de oude Sumeriërs en Babyloniërs uh, het bier brouwen. Hebben uitgevonden. En de Egyptenaren, die het toeschreven aan een drank, als een drank van de god Osiris, die hebben de bierbrouwcultuur weer uh, opgenomen. En van daaruit is het verder verbreid over de mediterrane wereld. Ah, ja. maar, maar het is in het Romeinse Rijk nooit zo populair geweest. Nee. Daar was het meer wijn. En het is wel. Uh, ...via andere wegen langs de randen van het Romeinse Rijk naar het noorden gekomen... ...waar het hier in de Lage Landen en in Germanië wel heel populair geworden is. En is het dan hetzelfde bier uh, als dat wij nu kennen? Nee, het is iets anders. Het was meer een mengsel ook, ook van uh, brood... ...dat uh, geweekt werd in water en dat dan in tarwehop werd uh, opgenomen... ...en dan werden er allerlei smaakmiddelen aan toegevoegd om verschillende soorten bieren uh, te krijgen. Ah. Dus het was een heel ingewikkeld procedering. Ja. Dank wel, uh, Fikmeijer. Tot zover de toelichting op de bierbrouwer... in de graftombe van het oude Egypte. Dit was met het oog op morgen, de 38ste verjaardag. Morgen presenteert Chris Keijne zo de echte Janne van Stavast... en ik eindig met een gedicht van Hugo Klaus' Rendezvous. Hij wachtte op het afgesproken uur. Onder ging het zonnevuur.